Van 2007 tot 2009 was hij directeur van het bedrijf. Daarna zat hij in de raad van bestuur. Zijn ontslag komt twee weken na de benoeming van Paypal-topman Scott Thompson... tot nieuwe topman van Yahoo. Jerry Yang was populair onder medewerkers van het bedrijf. Maar drie jaar geleden haalde hij zich de woede op de hals van sommige aandeelhouders... door een overnamebod van Microsoft te weigeren. Het bedrijf had meer dan 30 miljard dollar over voor Yahoo.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 Het Limburgse PvdA-statenlid Usturk weet nog niet of hij aangifte gaat doen tegen ex-Pvver Bosman. Die beledigde hem in een interne Pvv-e-mail die een paar dagen geleden uitlekte. De PvdA-fractie adviseert Usturk om aangifte te doen. Maar Usturk zelf zegt dat er nu te veel emoties spelen om een weloverwogen besluit te nemen.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 Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin we vannacht gaan praten over de muziek die u tot tranen toe beweegt. Ja, en wie weet is dat bij u ook wel, adios nonino. De compositie van Piazzolla, die Maxima tijdens haar huwelijk tot tranen toe bewoog... Of misschien is het wel dat mooie liedje van de Beatles, dat chanson van Frida Boccarat. Is het de muziek van Griek? Of is het die ene Duitse slager uit de jaren zestig? U kunt bellen met 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan met hashtag Casaluna. Dat deed bijvoorbeeld uh, Tineke Zenf. Tineke luisterde ook in het vorige uur naar ons. En luisterde naar het gesprek met componist Bob Zimmerman Over de muziek die hij schreef voor de film Zeus. Kind, over het arrangement dat hij maakte van Diaz Nonino... en beide, dat uh, ja, beide van die muziekstukken kon uh, keer bekoren. Zueskind uh, noemt ze prachtige, melancholische muziek... En naar Dios Nonino schrijft daarover, twittert ze... dat blijft ontroerend, het blijft prachtig. En dan een reactie van Rob Timmerman. Rob Timmerman de, die schrijft... mijn uh, nummer dat mij tot tranen toe beweegt... is het nummer John van John Schofield. Ik mag het niet meer draaien van mevrouw, schrijft Rob... omdat ik het gelijk tien keer wil horen. En op dinsdagavond gelijk een fles rode wijn wil wegdrinken. En ook nog wil beginnen over mijn eigen begrafenis. Maar het is zo mooi. Ja, en ik heb ook natuurlijk van die liedjes die mij weer tot tranen toe weten te bewegen. Die muziek van Zuskind, nou, die is daar goed toe in, uh, in staat. Dat kan ik u uh, echt uh, bezweren. Maar wat ik ook een schitterend lied vind, is een liedje van Maarten van Roosendaal... Over iemand die echt volstrekt onbereikbaar wordt voor de buitenwereld. En dat is zo'n zo mooi en tragisch en schrijnend beeld dat hij weet op te roepen in dit lied, Luiken. Je wilt wel opstaan, maar dat gaat niet. Je wilt gewoon naar buiten, maar het lukt niet De deur uit, de straat op, maar je durft niet Je zou me bellen, maar je belt niet Ik vraag waarom je zegt, het ging niet Kom op, we gaan wat drinken, maar je wilt niet Je wilt alleen maar slapen want je slaapt niet, de luiken dicht, met je hoofd onder het kussen, wat is er gebeurd? Je mompelt iets over moleculen in je lijf Die haaks op je omgeving Maar ik begrijp niet Er uit alle lucht en alle ruimte om je heen Alleen maar pijn en weerstand Maar ik snap niet Ik zie, je telt je stappen naar de keuken Je ademt in, je ademt uit Ik denk, dit kan niet Je zegt, ga nou maar ik ga niet. Ik wil je helpen. En ik weet. Het helpt niet. Gooi die luiken open. Zwaai met je horen naar de wind. Wat is er gebeurd? Je zegt, ik weet het niet. Van Maarten van Roosendaal. Terug te vinden in deze versie op de CD Verzameld Werk. We hebben het in uh, Casa Luna vannacht over muziek waarbij u het niet droog houdt. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan filmmuziek zijn, dat kan klassieke muziek zijn... dat kunnen popliedjes zijn, slagers, chansons, noem maar op. U kunt ons bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt uh, twitteren met hashtag Casaluna. En u kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl. En dat deed bijvoorbeeld Johan. Johan schrijft... Een nummer dat mij in de bios raakte was de song die gespeeld werd... tijdens de aftiteling van de film Gran Torino... 2008 over de vriendschap tussen een 78-jarige oude mopperpot gespeeld door Clint Eastwood en een 18-jarige Amerikaan van Aziatische afstamming. Wanneer Eastwood helemaal aan het eind van de film begint te zingen met zijn verweerde stem en Jamie Cullum vervolgens invalt met zijn zachte jazzy stem, breken bijna alle vliezen, schrijft uh, Johan. Aan de telefoon Jasper. Jasper, goedenacht. Hallo, goedemorgen, nacht, whatever. Nou, zullen we het op goede nacht houden? Nou ja, ik hou nog. Ik heb tissues bij me gelegd. Ja? Want uh, ik dacht, dit wordt een heel, heel moeilijk uurtje. Ja? En bij welke muziek krijg jij het heel moeilijk? Nou, ik, ik, nummertje 1 is toch wel Genie van Falco. Mhm. Mm Genie, stop loving. Weet je die? Ja, ja, ja. En waarom vind je dat zo mooi? Nou, mooi. Het, het is niet mooi, het is te terug. Ja, ja. Het gaat toch over een, een dame uit het milieu, of niet? Een dame die wordt uh, volgens mij vermoord in het bos of zoiets. Ja, ja, ja, ja dat is waar. Het gaat over... Ja, ja, ja, ja, ja. Een, ja, Een meisje dat vermoord wordt, dat is waar. Ja, in een kofferbak en alles, in toestanden. Ja, ja. Ja, dat is een maar, tragisch maar... verhaal, maar waarom hou je het daarbij niet droog? Ik, ik, ik heb het zelf met, met, met, met, met, met hoe heet hij nou, Koelewijn met de vlucht uh, 747 van als ik God was. Weet je die? Ja, dat is ook zo'n schitterend liedje. Ja, dan, dan, ja, dan gaat zijn vrouw weg per vliegtuig en, en hij maar, rijdt eenzaam terug naar Hilversum. Ja, dat is een mooi lied inderdaad. Maar, maar dit is wel de nummer één. Als je gewoon kaasje aandoet. En je luistert, aan... ik weet niet of de, of de redactie het te pakken heeft. Ja, we hebben het gevonden. Dus jullie maar... hebben hem gewoon gevonden ook? Ja, we hebben hem gevonden. We gaan ook naar een fragment luisteren zo dadelijk. Maar oh. ik, ik vraag me nog af, kaarsje aan bij zo'n gruwelijk verhaal? Dat, ja, dat spoort voor mij niet iemand... zo. Ja, maar dan gaat iemand dood, dan moet je toch een kaarsje branden, toch? Ja, dat is mooi. We zijn die toch op Kaatsaluna of niet soms? Ja, dat zijn we zeker. Ja, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Een kaarsje Echt? aan voor, voor Ginny. En uh, ik wil voor de luisteraars ook zeggen: vooral let op dat op dat nieuws, dat nieuws, er zit een soort, real, een soort derk. We weten niet hoeveel mensen dat kennen. Derk tatort, weet je die tijd? Ja, type. ja, ja. Want eigenlijk uh, komt het uit die tijd. Dus het is duidelijk? uit de jaren tachtig, denk ik, hè? Ja, ja het, is, het, het, het gaat alweer om bijna een kwarte eeuw geleden. Zoiets. Ja, precies. Nou, we gaan naar een fragment luisteren, Jasper. Ja, eh, ik zou zeggen, st ik steek, het niet meer. Oh, steek dat kaarsje aan. <laughs> ja. Pak die tissues. Dit is Falco. Hey, succes, hè, jongen. Dank je wel, Jasper. Dag.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 Wer hat verloren? Tut dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?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 Ze komen. Ze komen, zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand wird dich finden. Du bist bij mij!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 Falco was dat met de genie. Inderdaad het relaas over een uh, massamoordenaar en uh, zijn slachtoffers. Falco is een, een zanger die uh, in Oostenrijk en in Duitsland nog steeds heel populair is. Hij leeft natuurlijk niet meer, maar zijn werk leeft nog zeker in die landen. En er is dan ook een musical gemaakt over zijn leven en over zijn werk. En uh, die musical die toert door Oostenrijk en Duitsland op dit moment. Aan de telefoon Erwin Korsten. Goedenacht Erwin. Ja, Goedenavond. Dag, Dag Erwin, goedenavond. Uh, bij welk liedje hou jij het niet droog? Bij het liedje waar ik het niet droog hou, is Let It Be van de Beatles. En waarom niet? Waarom niet? Omdat het, uh, mijn leven gaat niet echt over rozen maar meer over doornen. En dan, ja, dan schiet ik gewoon helemaal vol. Mm -hmm. Ik dat laatst, uh, sorry. Ja, geen gang. Oh, nee, ik zat laatst ook bij een vriendin van mij... en toen was dat liedje, daar kwam toen ook over de radio meteen uh, dikke tranen. En zei, ja, waarom wil je nou? Ja, sorry, dat heb ik altijd bij dat liedje. Ja, ja, omdat je dan ineens geconfronteerd wordt met je eigen leven... en met, ja. met wat er niet goed gaat in je leven. Inderdaad. Ja, maar mag ik vragen um, waarom je leven vooral over doornen gaat en niet over rozen? Uh, ja, gewoon heel veel negatieve dingen meemaken... Dus uh, werkloos worden, scheiding, de oudste dochter die niks mee, wil, mee te maken wil hebben. Ja, noem maar op. En ja, klinkt misschien een beetje raar of zo, maar dat is, zijn gewoon hele negatieve dingen. Nou, dat klinkt helemaal niet raar dat dat negatieve dingen zijn. Dan kan ik me ook best voorstellen dat je zegt, mijn leven gaat eerder over doornen dan over rozen. Dit wordt Toch is dat Let It Be een soort liedje van berusting ook, hè? Ja. Ja, ik zei, ik heb ook tegen de redactie gezegd, ik ben katholiek... en dan heb je zoiets van, ja goed, dan, er moet ergens een lichtpuntje zijn... alleen het lichtpuntje zie ik dus nog steeds niet. Mm -hmm. En helpt dit liedje jou om een heel klein beetje... ja, misschien het begin van een lichtpuntje te zien? Uh, dat, dat brengt me wel iets, ja, iets, iets meer tot rust tegenwoordig. Mm -hmm. Want het is wel dikke tranen, maar ja, er, er moet iets zijn dat het goed komt. Alleen je moet het wel zien. Ja, ja. en wat, wat doe je eraan om dat te kunnen zien... De, de, dat, daar ben ik zelfs nog niet uit. Ik probeer mijn leven zelf een beetje weer op de orde te krijgen, maar dat valt niet altijd even goed mee. Nee, nee, nee. Maar je bent wel op zoek naar die lichtpuntjes. Althans, je, je weet dat ze er zijn. De, ze moeten er zijn, ja. Dat ze, sowieso, maar... Alleen jij ziet ze nog niet. Ik zie ze inderdaad nog niet. Nee, inderdaad. Sorry. Nee. nee en dan kan dit liedje je in ieder geval misschien wat rustiger maken. Ik hoop het. Ja, als, als begin van die zoektocht naar die lichtpuntjes die er inderdaad zijn, uh, natuurlijk. Daar heb je gelijk in, Erwin. We draaien het voor je. Let it be okay. van de Beatles. Dankjewel Dank en sterkte. Dag. Dank je.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 De Beatles, let it be. Muziek waarbij u het niet droog houdt. Daar gaat het over dit uur in uh, Casaluna. Muziek die u ontroert. Die uh, iets met u doet waarvan u ja, de tranen in uw ogen krijgt. Daarover ga ik graag verder met u praten uh, dit uur. Uh, u kunt ons bellen op ons gratis nummer 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncf.nl. Of u twittert met de hashtag Casaluna. Cor Vrolijk stuurde ons een mailtje. Hij schrijft, jaren geleden werd mij gevraagd... Cor, wil jij dit lied zingen wanneer ik overleden ben? Nou, gelukkig mijn nichtje, die dat vroeg, leeft gelukkig nog. Maar denkend aan wat eens gaat gebeuren... luister ik al jaren naar dat lied en moet ik mijn tranen bedwingen. Het gaat om een liedje van de Canadese zangeres Rita McNeil, Working Man. Inmiddels ben ik al bijna drie jaar woonachtig op Curaçao. Maar als de tijd daar is, zal ik naar Nederland gaan... en aan haar wens voldoen, schrijft Cor Vrolijk. Bart, goeienacht. Goeiedag, uh, welkom met Bart. Dag Bart. Uh, ik wil even één ding zeggen. UPC lucht er vannacht uit, want we zijn met uh, werkzaamheden bezig. Dus uh, heel veel e-mail doet het niet... En ook heel veel telefoons doen ik niet. Nou, dan uh, dus, weten we in ieder geval dat we zuinig op onze bellers en mailers moeten zijn. Hè? Dat lijkt me een goed plan. Nou, zijn we dat sowieso uh, al natuurlijk. Ik ben zelf... Uh, ja, ik spel zelf uh, muziek. Ja. En ja, muziek emotioneert me heel vaak hoor. Dus dat zijn er best wel veel. Abba is heel melancholiek vaak. Ja. Uh, Stravinsky. Maar waar ik het over wilde hebben is iets wat mij in mijn jeugd uh, heel veel heeft getroffen. Dat was uh, van Gershwin, The Rhapsody in Blue. En... Ja, door sommige klassieke figuren wordt het gezien als... Ja, dat is maar een beetje een uh, soort jazz-achtige componist... die, uh, ja, die dan uh, uh, klassieke muziek ook heeft uh, gedaan. Ja. Maar het is een onwaarschijnlijk goed pianostuk. Ja. En uh, er, er zit een heel prachtig mooi langzaam stuk in. Ja, volgens volgens uh, uw collega had hij dat misschien ook al gevonden. Uh, dat ja, is, we dat hebben een het gevonden. Mooi, Pardon? We hebben het gevonden, dat klopt. Ja, ja. Dat is, en dat is, dat is iets wat, wat me gewoon heel erg ontroert. En dat misschien omdat ik een heel klein was en ja, dat ik dat als kind gewoon eigenlijk al heb meegekregen. En hoe Net oud zoals, was je toen? Als je website doet, dat begint dan met die klein, met die, uh, uh, nou ja, dat kan je niet. Ja? Ja, dat is, dat is dan, uh, ja... Laat, dus, uh, laten we... maar het is zo onwaarschijnlijk goed gedaan. Het is echt een van de eerste uh, crossover dingen... Ja, die ja. tussen jazz en klassieke muziek gemaakt is. En dat is door George, George Gershwin. het blijf even aan de lijn. We gaan alvast even naar een klein fragmentje luisteren. Ja, ja, dat is wel een mooie oude opname trouwens. Ja. En, ik, heb nou... die, ik, heb die, ik heb die plaat ook nog hoor, dat is zo'n kleine, ja die heb ik altijd heel goed bewaard. Echt waar, echt waar. Voor mijn ouders nog. En je luisterde daarnaar toen je klein was, hoe lang is dat geleden dat je klein was? Uh, nou, dat ik echt klein was, het is al uh, denk ik, nou minstens 45 jaar geleden. Maar ik heb het altijd mee, ik heb het altijd gewoon, dat is gewoon één ding. En altijd als ik het hoor gewoon. Toch ontroert het me wel. Ik muziek het mooi gewoon. Ja, maar ook omdat die muziek je dan doet denken aan je jeugd? Nou, niet eens, nee. Het is gewoon echt waanzinnig goed. Het is gewoon heel, echt te gek goed. Uh... Dus, want hij speelt het zelf ook met Paul mm -hmm. Ja, Het is gewoon verschrikkelijk te gek goede pianomuziek. Te gek goede pianomuziek. Muziek waarbij Bart het Amsterdam het niet droog houdt. We luisteren nog even verder naar Gershwin. en ik bedank jou, Bart, voor het bellen. Oké. Okay. Dag right. Studie in Blue van Gershwin. Muziek waarbij u het niet droog houdt. Er komen ook mooie tweets binnen. Van Miep en Truus bijvoorbeeld. Uh, zij houden het niet droog bij Hallelujah van Jeff Buckley. Een ongelooflijk mooie uitvoering schrijven zij. Uh, Mark Brandau schrijft uh, ook via Twitter. Hoewel sympathiek heb ik verder weinig met Marco Borzato. Echter bij dochter zou ik het meestal niet droog. En David uh, twittert. Uh, music expresses that... that uh, even kijken. Music expresses that which cannot be put into words and cannot remain silent. Dat is mooi uitgedrukt. Music expresses that which cannot be put into words and cannot remain silent. Aan de telefoon ron. Ron, goede nacht. Dag Elko, goedemorgen. Dag Ron. Wat is nou voor jou een liedje waarvan je zegt. Uh, dan moet ik toch echt de tissues in de buurt hebben? Ja, maar ik een programma trouwens, even om te zeggen deze nacht. Dankjewel. Uh, ik luister uh, elke dag maand veilig. Dat doet ons uh, allemaal deugd hier uh, in ons huis van de maan. Maar dit is wel heel erg bijzonder. Want ja, nu ga ik een, uh, een nummer opgeven. Ja, dat... dat uh... Ja, ik had er langer een, uh, een heel erg lang over praten, maar ja, het gaat over mijn zoontje. Mm -hmm. En die heb ik al een hele lange tijd niet gezien. Nee. En dan, uh, ik ga niet aan jou vragen van joh, uh, oh, wat vervelend allemaal. Nee. Uh, ja, ik heb dat vind je niet uh, uh, langer gezien dan, uh, dan uh, vier jaar geleden. En hoe komt dat als ik vragen mag? Ja, omstandigheden. Miscommunicaties. Eh, eh, eh, eh, zij gingen een ander leven leiden met eh, ja, iemand van die getuigen. Nou ja goed, om, om, een, om een heel lange... Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Nee, nee. Maar ja, de kleine manneken wat ik altijd bij me had. En ja, dat, dat is... Ja, dat... Als ik over praat, dan, dan, dan, ja, dan beginnen de tranen nu te komen. En dan is het één nummer. En of ik dat nu vanavond draai, of morgen of gisteren, dan, dan ja, dan, dan, ja. Ja, dat is gewoon voor hem. En, en uh, ik heb ook mijn eigen radioprogramma gehad. en ik heb mijn eigen internet internetstation uh, gehad. En elke avond draai ik dat nummer speciaal voor hem. Ja. Hoe oud is hij nu, jouw zoon? Hij is nu uh, negen, hij wordt uh, in februari die wordt die tien. Mm -hmm. En welk liedje is dan voor hem? Ja, de zanger van uh, Chicago. En die man die heet Pieter Cetera, The Glory ja. of Love. En dat is ja, als je die tekst luistert, dan. dan, dan uh, ik heb hem hier nou ook even op mijn PC staan. Ja, dan dat is best ja, gewoon geweldig. En Want dan, waar gaat dat lied over? The glory of love, ja, het zegt het al een klein beetje, maar. Ja, je kan het ook in, andere, in, in een andere context uh, zetten: van, van man-vrouw-liefde-verhouding, uh, of man-man tegenwoordig, of vrouw-vrouw. Maar ja, um, er komt het eigenlijk op neer van, uh, um, Ja, uh, uh, uh, dat diegene altijd in je hart is en, en, en, en, en altijd uh, de ander nodig heeft en, en dat wat altijd maar deden voor, uh, ja, voor de liefde. Mm -hmm. En als dat, nou ja, kijk, een vader, kindliefde is natuurlijk heel erg apart. Ja. En dat ja, is heel anders dan manliefde of, of man-vrouwliefde. Ja, dit is gewoon een geweldig nummer. En elke keer als ik het nummer hoor op, op Sky of op een andere zender, of ja, dan. dan, dan, ja, dan, dan, dan iets in me. En dan denk ik aan mezelf: die kleine, grote man, want ja, dat is hem altijd nog in maart. Ja, Die kleine gaan, man. We gaan het voor hem draaien, hoe heet hij? Nathan. Nathan. Voor Nathan. Pieter Satirum met the glory of love. Dankjewel. Dank je wel. Ja. Sterkte. dag. Satira, the glory of love. Welke muziek houdt u het niet droog? U kunt nog even bellen, mailen of twitteren met 0800 1121. U kunt uh, mailen naar casaluna.ncf.nl. Of u twittert met uh, hashtag Casaluna. Ik kreeg bijvoorbeeld een uh, mailtje van Dan Blokker of Den Blokker uit uh, Amsterdam. En hij schrijft het lied dat ik erg ontroerend vind... is het Filipijnse nummer Anak, dat overigens wereldberoemd is. Ik kan er geen woord van verstaan, maar ik kan er een hele wereld bij bedenken. Heel melancholisch. Je denkt het leed van een land te te kunnen voelen. Daarnaast ook heel krachtig en strijdbaar... Freddy Aquila, volgens mij heette die zanger zo. Dan een mailtje van René Spaans. René schrijft... Wat ik een heel mooi lied vind is het lachen dat we samen deden. Gezongen door Willem Nijholt. Dat is inderdaad een schitterend lied. Dat is inderdaad een schitterend lied. Het werd gedraaid op mijn vaders begrafenis, schrijft René. En sindsdien heeft het mij altijd ontroerd. Nu ik net een paar uur geleden weer oma ben geworden... moet ik heel veel aan hem denken. En ik hoop dat jullie het vinden en willen draaien. Want ik kan het nergens meer vinden. We gaan voor je op zoek, uh, René. En dan een reactie van Hermine, Hermine Alders. Voor mij is de song Tell Him van Céline Dion en Barbara Streisand... een lied waarbij ik tranen met tuiten kan huilen. Zowel de stemmen als de tekst raken me diep... omdat ik in die periode een uiterst pijnlijke echtscheiding heb meegemaakt... waar ik nu liever niet uh, dieper op in wil gaan. Dit lied had voor mij dan ook uh, mogen heten Tell Her... Um, een reactie was dat van Hermine, Hermine, alles. Aan de telefoon, Martin de Wit. Dag, Martin. Goeie uh, Helco was het, hè? He? Ja, Helco, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Nou, uh, voor een plaat die uh, tranen doet wegpinken, hadden we gebeld. Ja. Want het was wel heel toevallig. Uh, dat was ook de aanleiding waarom elkaar te belde, want uh, ik zat eigenlijk uh, het eerste drie kwartieren uh, een traantje weg te pinken op een plaat. En uh, ik heb daarna het hoorspel geluisterd en ja. toen hoorde ik dat jullie uh, dit als thema hadden. Dus ik denk, nou, dan moet ik toch even delen met de rest van Nederland. Ja, en op welke plaats zat je een traantje weg te pinken dan? Nou, op een van de platen die ik uit mijn kast uh, mijn kast met uh, rekje heb getrokken. dat was toevallig uh, Pears for Fierce. Uh, dus het zit hem een beetje in de naam. Mm -hmm. En dat was eh. Uh, seeds of uh, love. sowing oh. the Seeds of Love. En uh, die plaat, ja, is een van de nummers waar ja, onbewust uh, ja, waar ik emotioneel van word en dan ook echt uh, letterlijk een traantje moet wegdenken. Ja, maar wat gebeurt er dan met je als je naar dat liedje luistert? Waarom raakt dat liedje hier zo? Het begint misschien al bij een hele goede pick-up en dan echt een plaat opzetten en er bewust naar gaan luisteren. Mm -hmm. En uh, ook een goede, goede versterker, mooie laag uh, homage even voor de technici, maar uh, dat die er lekker door de kabels heen komt ja, uh, ja dan, uh, dan is Net of de band in je huis uh, staat. En dan is er maar weinig voor nodig bij mij. Ook sinds een, uh, een bepaalde gebeurtenis in mijn leven. Dat, dat, uh, ja, dat ik veel sentimenteler geworden ben. Ik zou nou. zelfs zeggen, sentimentele hond aan de lijn. Ja. <laughs> maar je zegt dat, dat de manier waarop je die muziek dan laat horen... en tegen horen brengt in je huiskamer, daar, daar word je al van geëmotioneerd. Maar dit liedje doet ja. wel kennelijk nog iets extra's met je. Ja, ja, zoals wel heel veel uh, liedjes. De eerste vers is bij mij altijd een band uh, die een plaatsje apart had. Die had nummer uh, Shout. Vind ik al, uh, sinds mijn jeugd ook een heel mooi nummer. Maar dat is, dat is nou, waar ik vanavond dan niet naar luisterde. En er zijn ook andere bands, Supertramp, uh, Herman Brood. Herman Brood is trouwens ook nog een mooie. Die ging altijd bij zijn moeder uithuilen, heb ik hem eens in de een interview horen zeggen. Dus als mm -hmm. bij zijn moeder was ging hij altijd daar lekker een potje janken. Yeah. Uh, ja, Herman Brood zelf uh, doet me ook nog altijd veel, uh, die muziek. Uh, uh, maar ja, ook films en uh, het leven zelf uh, bekijk ik door een veel sentimentelere bril. Sinds ik uh, mijn vader verloren ben, en ook eigenlijk een heleboel andere zaken in één klap, ja. uh, en um, toch wel behoorlijk ook voor mijn kiezen zelf gehad heb. Uh, op die manier. Uh, ik was altijd wel aardig zal ik maar zeggen. Ja? Voor, mij, voor mij is het, zal ik maar zeggen... als je aarts en geen, niet optimistisch bent en je krijgt een heleboel te verduren... kan je in een depressie belanden. Uh, als je al uh, redelijk optimistisch bent en er gebeuren erge dingen... kan je in een sentiment belanden. Een soort van melancholiek, zo gezegd. Ja, en dat is bij jou gebeurd? I ja, het is een bescherming uh, uiteindelijk. En het is ook dat je... Die, uh, veel meer, het heeft met empathie te maken ook, hè? als je dingen echt kan aanvoelen, zoals de, ik, het nummer van T.S.V.E.R.S., dat is waarschijnlijk vanuit zijn uh, diepste van zijn hart uh, gemeend gezongen, mm -hmm. uh, je komt op diezelfde vibe, via pick-up, dan, uh, dan uh, is het niet anders dan dat je een, een, een soort universeel probleem aanvoelt van iemand op zon, en dat kan een een, niet, een een artiest kan dat als best vertalen, ik ben zelf ook artiest, maar meer schilderend, artiest mm -hmm. We zijn daar overigens altijd veel mee bezig natuurlijk, het vertalen van een uh, bepaald gevoel. En als je dat dan kan oppakken, dan is het gewoon uh, een een op eentje, zou je zeggen. Ja, en is wel een mooi compliment voor die zanger van Tears for Viers, wat je hem nu geeft. Toch? Sorry, dat was niet Het is een mooi compliment voor die zanger van Tears for Fears dat je hem nu geeft. Die, uh, ja, maar also, ik vind sowieso binnen de. Uh, uh, je voelt altijd wel of iets. Met de kunst en uh, met muziek voel je of iets. Echt, echt is, hè? dat kan je niet uitleggen. Dat nee. voel je. Nee. En heel veel muziek wat uh, hoog staat, maar ook minder commerciële muziek, daar kan je vanzelf van aanvoelen uh, wat je raakt. En natuurlijk is dat wel een beetje dan een uh, bepaald. Maar er zijn, er zijn altijd weer. Uh, het is persoonlijk natuurlijk. Sommige muziek raakt de een wel en de ander ja. niet. Ja. Maar ik denk dat er ook wel iets universeel zit. Want ik vind heel veel muziek die me niet. Uh, ik voel wel sommige muziek, bijvoorbeeld volksmuziek, uh, ben ik veel meer gaan waarderen. Ik vind het genre soms. Uh, uh, vond ik altijd wat minder. Maar uh, daar, als je nou echt over sentiment hebt. dan. Uh, dan uh, jongen, jongen, dan, dan hebben we nog een heel hoofdstuk. Waar denk je oh, dan echt, aan? Als het gaat om volksmuziek? Uh, uh, toch, echt gek genoeg. Uh, heel veel volksmuziek is uit het hart geschreven. En, uh, dat, dan gaat het me niet eens meer om, om de mooiheid, zogezegd. Want dan weet ik hele andere artiesten te noemen... waarvan ja. eigenlijk voor de hand liggende is. Maar gewoon het leven. Als het leven maar bezongen wordt, dan is het al mooier, gezegd. Ja, en dat gebeurde dus dat... ook door Tears for Fiers? Ja, zeker. Hij ja, ja, ja, heeft net nog letterlijk een traantje op weg zitten pinken. Dus leuk dat jullie hem... Nou, als, nou, dan gaan we hem nou draaien. Voor de rest van Nederland eens kunnen voorspiegelen. ja. ja. En sowieso is de, het naam van Tears for Fiers de laatste tijd weer een beetje... omdat ze ook zo'n cover van hem hadden, hoorde ik... Oh, dat weet van ik niet. Ja, dat dus, weet ik niet. Wij uh, nou, ja. gaan luisteren naar dat liedje dat jij zo mooi vindt. En uh, hmm. denk je dat je nu weer een traantje voelt opkomen? Nou ja, als je kijkt twee keer. Uh, ja, dat is ook weer apart, hè? Ja, ja, nou, ik zet hem wel even lekker hard. Nou, zet hem lekker hard. Denk aan de buren dat wel, hè? Heb ik niet. Dus dat Heb je niet? Dat scheelt nou wel goed. Ja. Dan hoop ik dat die zanger van Ties voor Fears je nu opnieuw kan raken met Seeds of Love. Dankjewel, Martin. Oké. Okay, ja, Dag. Met, uh, hoi. Tears van Viers was dat. Anne van Hees, goeienacht. Ja, goeienacht. Bij welke muziek hou jij het niet droog, Anne? Bij het liedje van Eric Clapton, Tears in Heaven. Ja, het is een lied dat heel veel mensen raakt, hè? Ja, ik hoorde dat mijn broer die had kanker... en toen opgelukt bleek dat hij het niet zou halen. Ja. En mijn broer is 11 jaar ouder dan ik, of was 11 jaar ouder dan ik. En toen zong Eric Clapton, die zong... Would you hold my hand if you saw me in heaven... En toen brak hij echt mijn hart. Hmm. En doet hij dat nog steeds? Ja. Want hoe lang is het geleden dat je broer is overleden? Drie jaar geleden is het nu. Mm -hmm. We hebben het ook op zijn crematie gedraaid, gedraaid. Mijn broer vond het zelf een erg mooi liedje... omdat het uit zijn hart kwam. Ja. Dus toen heb ik de vrijheid genomen om het liedje te vragen. En ik heb nog steeds het is me ontzettend ontroerd. Ja. En is het dan nog steeds verdriet? Of is het inmiddels ook... Mooie herinneringen die bovenkomen. Het zijn vooral de mooie herinneringen die blijven hangen. Want mijn broer was erg goed voor mij. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, zijn het die herinneringen die, die bovenkomen. als jij luistert naar Tears in Heaven van Eric Clapton. Anne van Hees, dankjewel. Dankjewel hoor. Reclapt en tears in heaven. En de laatste bella vannacht is Hans. Goeiedag Hans. Dag, uh, Helko. Is er ook uh, bij jou zo'n liedje waarvan je zegt: ja, als ik dat hoor, dan hou ik het niet droog. Nou, ik hou het over het algemeen wel droger. Maar uh, dit is wel uh, dit, is, uh, dit raak je wel in je hart. Het is een liedje wat absoluut niet in je uitzending mag ontbreken volgens mij. En daarom bel ik. En welk liedje is dat? Het is het liedje uh, altijd de liefde niet bestond van Toon Hermans. Oh ja. Dat is een later liedje van hem, hè? Dat is heel raak. Ja, en het is een raak liedje, maar het is ook een latere liedje van hem, hè? Ja, het is... Uh, ja. En uh, het mooie is... Ja, we moeten een beetje opschieten, want je hebt er nog maar zes minuten. Ja, minder zelfs nog, ja. Ja, um, wat dit lied doet is... Uh, het geeft aan... Het, het past in het moment dat je iemand tegenkomt. Mm -hmm. Het past in momenten dat je samen bent met iemand. En het past ook in de onvermijdelijke momenten dat je... Uh, ja, afscheid neemt van elkaar, dat is 50% tegenwoordig. Mm -hmm. En ik hoor heel veel mensen die leed hebben over hun uh, kinderen, zeg maar... die ze achter hebben moeten laten, uh, vaders voornamelijk. Ja. En uh, al die kinderen zijn toch uit liefde geboren. Ja. En dat, uh, dat zegt dit lied voor mij. Dat zegt dit lied voor jou, het lied van Toon Hermans. We gaan draaien, Hans, dankjewel. Oké. Okay. Tot een andere keer. Ja, dag. Er. Dag. Als de liefde niet bestond...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 geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond. Nergens zou de bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond. Geen appel zou meer rijpen, zoals eens in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen Dan is de wereld koud als ijs Ik zou sterven van de kou En mijn adem zou bevriezen Als ik je liefde zou verliezen Er is geen liefde zonder jou met die wat oudere, broze stem van hem, Toon Hermans. Als de liefde niet bestond. Nog een paar uh, mailtjes neem ik gauw even met u door. Mevrouw Schipper uit Schiedam zegt... Uh, ik krijg altijd uh, natte ogen bij Who Wants To Live Forever... in de uitvoering van Queen of uh, van Sarah Brightman. En Astrid die vindt dan weer het allermooiste liedje... Willow Weep For Me van Billy Holiday. Dank voor het meepraten, dank voor het uh, twitteren en het uh, mailen. Het is bijna twee uur in Casaluna. Ik ga u bedanken uh, dat u uh, ook uh, luisterde. En uh, hopelijk doet u dat morgen uh, weer. Want dan praat Guylaine Plag over het aanstaande congres van het CDA komende zaterdag. En dat doet ze met CDA-watcher en partijlid PG Kroeger. Nu wakker Nederland hier op Radio 1. Heel veel genoegen daarbij. En ik, ik wens u nog een goede nacht.